Het Israëlische leger geeft toe dat er Palestijnse burgers gewond zijn geraakt... bij hulpdistributiepunten in de Gazastrook. Het leger zegt dat de troepen die de voedselhulp in goede banen moeten leiden... nieuwe instructies hebben gekregen naar aanleiding van wat wordt genoemd geleerde lessen. Vorige maand hief Israël een hulpblokkade voor Gaza op. De door Israël gesteunde Gaza Humanitarian Foundation... deelt er sindsdien voedselhulp uit, maar de organisatie is zeer omstreden... Bij Israëlische aanvallen op de uitdeelpunten zijn volgens de VN al meer dan 400 Palestijnen gedood.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 In Nuenen in Brabant zijn vier woningen ontruimd na een grote vuurwerkvondst. Het gaat om illegaal vuurwerk, in totaal zo'n 15 kubieke meter. Het ligt in dozen opgeslagen in een wagentje en in een zeecontainer in de buurt van een boerderij. Vanwege de hitte en een hoogspanningskabel dichtbij is de politie extra alert. Een gespecialiseerd bedrijf heeft geadviseerd de boel uit te laden en af te voeren. De explosie in een elektriciteitskast in een NS-trein in Noord-Holland gisteravond... is veroorzaakt door een kapot onderdeel. Volgens de NS is de kans klein dat het nog een keer gebeurt. Maar voor de zekerheid worden alle treinen die dat onderdeel hebben gecontroleerd. Door de explosie raakten vier mensen gewond. Het weer vanavond nog lang warm. Het koelt af naar 12 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en heet met 30 tot 38 graden.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 Drink my blood, I am the shit of God! <laughs> We are. Inderdaad. Hey, een hele goede avond. Goedenavond. Daar zijn we weer. Ja, ja. luid louten Mijn naam is Ben van Rode, Naast mij. Uh, links voor mij. Rechts voor jullie. Mocht je via de web gaan kijken. Marcel van Kuik. Yeah. Die dit allemaal voor mij hem, mogelijk heeft gemaakt eigenlijk. Yes. Ja, ja inderdaad. Absoluut. Ja. Ja. We zijn er heel blij mee. Dankbaar voor. Je luistert naar de laatste nieuwste van Behemoth. Niet hun nieuwste single. Ze hebben een andere nieuwe single. Ja, klopt. Hun eerste single. Wounds of zoiets. Ja, ik weet niet. Het laatste single. Iets met zalt en nog iets. Moeilijk is het. Je luistert naar The Shit of God. Ja, gezellig. Lekker. Wie had er ooit ook die zin? Dat was Marduk. Ja. Je had het ook al over The Shit of God. Ah, ja. Maar dat is de tijd geleden. Dat is heel Ah, ja. Wat is nog wel ursoneel tegenwoordig ja, nou, dat jullie ja. allemaal weer luisteren. Ik, uh, Deze ik denk dat iedereen van de op de strand het strand is met luisteren is. Lekker in de tuin met de barbecue aan, diertje erbij, heerlijk. Ik zit lekker achter een ventilator, of zit ja. ik voor de ventilator? Voor de ventilator. Voor de ventilator, ja. ja. ja. ja. Achter de tv, achter ja. voor de computer. Voor de Dan tv, het, toch? De, nou ja, uh, whatever, ja. maakt niet uit. <laughs> We hebben het het is in ieder geval, in ieder geval uh, ja. goed te doen hier. Ja, gelukkig wel. We De ramen tegen elkaar open gezet, dus het is nog een beetje te ja. harde. Maar, en we uh, hebben allemaal koele hits voor jullie. Dus ja, koele uh, en uh, bloedhete hits. Bloedhete hits. Ja, dus dat vooral. Hits. De rechtstreeks uit de diepste krochten van de helft. Hè? Ja. Uh, dat vooral. De, ja, we hebben, ik heb een paar nieuwe, nieuwe, vrij nieuwe nummers. Ja, heel veel nieuw, nieuwe, nieuwe namen nummer, komen Nieuwe erbij. bands eigenlijk, ja. die ik eigenlijk nog nooit heb gedraaid. Nee. En die, die komen te pas. Leuk. En voor alle foreigners, dit is Dutch Radio Sanford... Metal, black metal, death metal radio. Uh, it's mostly uh, in Dutch. Sorry about that. It's all about the music. But Dutch is a funny language. I heard yeah. uh, a lot of foreigners say they only are. <laughs> <laughs> yeah. That's what my wife says. She said, I'm not a rottal. I snap her helmet niks van. And it klinked as. It is well zo. So. <laughs> yeah, it But is. Uh, it's uh, is my new uh, uh, uh, Welcome uh, if you're listening abroad. Yeah. Uh, we gaan naar het volgende nummer. Ja, het tweede we nummer we alweer. alweer ja, ik vind het, een beetje, het is Faggraf uit Finland. Ja. En het heeft heel veel weg, vind ik, van uh, Emperor. de okay. nice setting Eclipse. Ja. Dus als je daarvan houdt, ja. dan moet je dit ook dan, leuk vinden. Dit hebben we gebakken. En je hebt ook een beetje van alles wat. Hè? Van ja. elk land weer een beetje vertegenwoordigd. Nee, ik heb, uh, heel veel landen. Ik heb ja, veel ja, landen vandaag. Zeggen, want we ja. hebben van alles. Ja, Polen, geloof ik. Polen, Noorwegen, Polen, IJsland, Amerika, Engeland. Nou, dus uh, we zijn uh, all uh, around the world IJsland vanavond. inderdaad ja klopt ja, klopt, ja. Klopt, ja missing spelling is het ja oh shit ik heb het verklapt. sorry <laughs> Hang niet uit <laughs> <Okay>. niemand <laughs> heeft het gehoord nee dat is waar hier is Fargraf yes met Glory uh, of Eternal right No. Huh? De motor of niet? Ja, je de achtergrond, Joost. Kom door dat raam. Ja, e, de ramen staan er. Ja. Hoor ik nou door mijn. Dat Sankt hoort allemaal niet op bezoekers, nummer. natuurlijk. Dus nee, <laughs> nee, dat klinkt niet door het nummer 1. Nee. Uh, je hoort de spit yeah. van uh, Be Nighted. Nice. En daarvoor hoorde je Vargraf met Glory of Eternal Night... wat eigenlijk ook een verloren nummer van de Night Set Eclipse van Embro had kunnen zijn. Ja, bijna wel. Ja. In mijn mening. Zwaar ben je eh? doet. Ja, Iets Zeker mening. Anders wordt iedereen weer boos. We nee, krijgen weer nee. boze brieven. Nee. Wil je een boze brief sturen nee. trouwens? Dat kan. <laughs> ja. Volg ons op uh, Play It Loud underscore underscore underground ZFM via Instagram. We hebben een Facebook. Nou, wij hebben een Facebook. Uh, ja, Marcel ja. heeft een Facebook uh, mm -hmm. van Play It Loud. Yep. En, uh, ja. En ja. Play it zet at ZFM's antwoord. Dan een ad geschreven, geen apenstaartje. Nee, geen apenstaartje. En daar kun je ons ook op uh, volgen. Ja. En daar blijf je op de hoogte van... Uh, ja, ben je al het nieuws, metal precies. nieuws. En, uh, kan je verzoekjes doen. Ook dat. Dan, je, ik uh, heb uh, altijd uh, meer black uh, metal dan dead metal. Dan dus mocht je nog een goede dead metal band weet. Ja. Die denkt van, nou... Inderdaad. Die wil ik op de radio horen. Ach, ik vroeger niet verwacht dat het op de radio zou zijn. Nee, precies. Zo. Lekker oldschool stuff of zo. Precies. Ja, altijd wel goed. Uh, ik ben uh, twee weken geleden in Tilburg in The Little Devil speelde Sargeist. Oh, nice. Grote band, klein zaaltje, maar heel leuk, uitverkocht. Oh. Laatste dag van de tour. En uh, die hebben een nieuw album uit. Of tenminste, ze weer in 2024. Nou ja. En dan uh, gaan we nu een nummertje van draaien. Oh, leuk. En die heet, want ik heb hem hier afgekocht, To <laughs> The Mistress. En toen, oh ja, Of The Blackest. Nog iets. <laughs> ik kan je eigen handschrift niet lezen, <laughs> Ja, wat erg, hè? oh jee. Dat dus gaat altijd... Stil, <laughs> Moet ik het even ja. opzeggen? Ja, Doe de misters dat staat hier bij mij op een blaadje, dus verder niet. We <laughs> houden het gewoon op Doe de misters ja. En daarna mm -hmm. komt Trollhuis Grot. Ja. En iemand van Sargeis, die speelt daar weer in. oh oké. Okay. Dat is, dat is de link. Ja, dat is de link. Heel en en daar ga je naar luisteren. Yes. Times Grot met Deadless Forum en daarvoor Sargas met... Mistress of the Blackest, yeah. blackest Magic. Wow, oké. Even een in de tussentijd. We zouden een <laughs> nou reisje naar Japan maken nu... met yeah. Sabat, maar... <laughs> Wel <laughs> al niet het geval... dat de CD nog thuis in de spelers <laughs> zit. <laughs> <Oepsie. laughs> <laughs> en ik heb alleen het hoesje meegenomen. Ja, dat is niet So, Sabat, if you're listening... the CD is still at home. Sorry. Uh, I only brought the hoesje. The hoesje. <laughs> <De> hoesje. <laughs> De cover. Dus, ja. Zo, uh, voor de volgende keer. Ja. Next month. Dan drijven ze zeker. Ja, dan ja. haal ik hem uit. Dan haal ik hem nog niet vergeten. Dus, dus uh, maar. Geen trip naar Japan, dus. Maar wel nee. naar, wel naar uh, Noorwegen. Oké. Okay. Uh, ja, dat vind ik toch wel eens wat lekker. In Helheim, ze bestaan al een tijdje. En dit is een nummer samen met uh, Hoest. Van. Hoest. Die kennen we allemaal van. Uh, ja. uh, eigenlijk spreek je daar als Hust, Hust, geloof ik. Oké, okay, ja. Yeah. Het zal geen hoest zijn, denk ik. Nee, ik denk het ook niet. Voor Nederland is dat natuurlijk. Uh... En dat nummer heet het Duelitit, ook Ulver. nou weet ik dat Ulver, en, dat zal Wolf zijn. En ook, mm -hmm. het is N, maar het geen idee. Ik heb ook geen duel idee. Duel of zo. Sorry. Duel, ja, duel met de wolf. Nee, of het ja. is of. Ah ja, weet je. Nee, nee. Nou, laat maar. Wil je het wel weten, zoek <laughs> ja. het op. Zoek het op, Google is your best friend. Ja, ja. dus geen sabbat, sorry. Nee, helaas. Uh, uh, ja. Japanse band, dat staat uit 1983. Ik heb ze ook pas laatst ontdekt. Ja. Ontdek ik je... heb er nooit van gehoord, maar... Nee, ja, ik, ik, maar het is wel grappig. Ja. Die foto's die ze hebben. Je ja? dat, oh, wauw. Wow. <laughs> ja. ja. Ja. Ja. Voor de volgende keer. Precies, voor de volgende keer haal ik de cd uit de cd-spel. Als je in het biervat zit, dat verzuurt niet. We houden het. Je houdt het er goed. Ja, precies. Maar dus... Ja, uh, Helheim. Ja, Helheim met ja. uh, Duolette Tockel-Hulver. Ik laat het je nog een keer uitspreken. Wat leuk. <laughs> Je hoorde geen Sabbat, maar wel... Uh... <laughs> <Dat is> slecht. <laughs> gewoon steven vergeten. <laughs> niet vergeten, waar hoedje hoesje neemt. CD ja. niet mee. Uh, Kinburn. Je hoorde wel, Boltrow, die CD zat er wel in. Gelukkig. Uh, Remembrance, wel. alweer uit 1994. Het band bestaat gewoon al niet meer. Nee, klopt. Is Eigenlijk gewoon mazzel. Ze hebben zelf patronaat, hebben ze hier nog gespeeld. Ik volgens in mij ik, uh, was ik daar bij. Maar dat is ook alweer. Dat is ook wel even geleden. Maar volgens mij heb ik ze wel even gezien. is al 15 jaar geleden of zo? Ja, dat kan was het 2006 volgens mij zelfs? Ja, dat kan. Gadverdaad. Ja, dat gaat hard. Dat is niet ja, maar echt. omgekomen ze niet meer terug eigenlijk. Dat is jammer. Nee, ja. ja. Maar gelukkig ja. hebben we de muziek nog. Gelukkig wel. En uh, we gaan zo waar eens twee dead metal plaatsen achter elkaar draaien. Nu nog. Maar nu dat, uh, nog? Ja, want je hebt nou net Botro gedraaid. En dan kennen we ook. Dus niet ja. helemaal achter elkaar. <laughs> Nee, ja, dat okay, ik, ik, maar. Ik, ik, ik, ik lul er wat tussen inderdaad, ja, nee, dat is nee, waar. Ja. <laughs> ik, denk, ik kom nu nog... Ja, ik ken hem al kort, ik ken al <coughs> de, de klassiekers natuurlijk. En deze, ja, voor mij was hij wat minder, minder bekend. Ik ja. dacht, en hij was, lag niet echt in de aanbiedingbak, maar hij was ook niet heel duur. Nee. Ik denk, nou, het kan niet slecht zijn. En dat was ook niet slecht. Nee, zeker absoluut een vet niet. album, Kill. Ja, Aha. absoluut. Daar hebben we het over ja het uh, latere werk wat ze uitbrengen is ook super ik vind het ja nee, het is ik nog steeds beter. inderdaad uh, ja heel veel zullen zeggen eh, eh, nieuwe zanger uh, ja. oude is beter ja, ja. Uh, uh, dan vind je nieuw weer een, beter een, uh, corpse grinder fan of een, uh, ja. een chris barnes fan ja inderdaad ja ik uh, ja ja ik vind corpse ik heb uh, chris graag, barnes nooit live gezien nee ja wel een aantal keer met Thunder inderdaad ja, we hebben ja, gezien met nooit met Cannibal corpse net de overgang dat ik, uh, maar ja, ja. ben niet boos. Nee hoor. Uh, micro sadistic ja. warning. zeg ja. maar waarschuwing voor je. Ja. En dan gaat uh, Corpsecrime, meneer Corpsecrime, even over vertellen. Nou, in een mooie op. zangvorm. Ja, heerlijk. Toen was het stil. Toen was het stil, inderdaad. Uh, je hoorde uh, eerst Cannibal Corpse... met Nico Sadistic Warning. En daarna uh, de laatste of nieuwste single... van uh, Witch Club Satan uit Noorwegen. Ja. Nice. En, ja, ik, kan, ik moet het eigenlijk niet zeggen... maar ik ga toch zeggen... Mm -hmm. we hebben contact. Ja, we hebben contact. We hebben contact. Nee. Maar ja... Hè? Ik heb wel eens eerder contact met iemand gehad. Ja. Nooit meer wat van oh, nee. hoor, dus, Het nee, is dus in ieder geval alweer een beginnetje. Ja, precies. Laten we hopen, volgende maand dan. Eind september spelen ze in Nederland. Ja. Ga dat zien, ga dat zien. Yes. Is het de tijd voor? Het is tijd voor. Ja. Het is de tijd voor. Het metal nieuws, hè. Het metal nieuws. Ja, yeah, yeah. met Marcel van Kuik. Yes, sir. Dit is het Play It Louds Metal News, het wekelijkse nieuws over alles wat speelt in de metalwereld. Op 24 juni is Mick Ralphs overleden. En wie zou dat nou zijn? De Engelse gitarist was vooral bekend als medeoprichter... en voornaam lid van Motte Hoepel en Bad Company. Met de eerstgenoemde band scoorde hij onder meer een internationale hit... middels de door David Bowie geschreven en geproduceerde glam rock single... All the Young Dudes. Die kennen we natuurlijk wel. Met Bad Company was Ralphs nog succesvoller. Hij schreef voor die hardrockband onder andere de hits Can Get Enough... en samen met zanger Paul Rogers Feel Like Making Love. Op 29 oktober 2016... Trad de gitarist in de Britse hoofdstad Londen voor het laatst op met Bad Company. Een paar dagen later werd Ralphs getroffen door een beroerte. Sindsdien was hij bedlegerig. Later dit jaar wordt Bad Camp Company opgenomen in de prestigieuze erengalerij... van het Amerikaanse Rock Roll Hall of Fame Museum. Mick Ralphs is 81 jaar oud geworden. En de prog metal band Textures is terug van weg geweest. En dat hebben ze niet ongehoord voorbij laten gaan. De band heeft besloten om voor het eerst in negen jaar tijd een nieuwe single uit te brengen. Die kreeg de titel Closer to the Unknown. En zij hebben ook laten weten dat ze een contact bij het label Case scope getekend hebben. Into the Grave heeft alvast de eerste namen bekendgemaakt voor 2026. Het festival gaat opnieuw een week. Voor Graspop Metal Meeting door op 12, 13 en 14 juni in Leeuwarden. De eerste namen zijn Queenswijk, Crimson, Glory, Vandenberg, Conan Picture, Dormant Ordeal en het Belgische Gnome. Lorna Shore speelde afgelopen weekend nog eens dus op het Northstage van Graspop Metal Meeting. De band laat nu een single horen van hun aankomende album I Feel Ever Black, a Vestering Within Me. Het nieuwe uh, Lorna Shore album verschijnt op 12 september bij Central Media Records. En de afgelopen jaren stond verbindend weer op diverse festivals. Maar van nieuw materiaal was dus tot dusver geen sprake tot nog toe. Na bijna 15 jaar is er eindelijk wat nieuws. Divided by Zero, dit is het eerste nummer in de huidige line-up. Dus met frontman Norman Skinner, gitarist Daniel Mongrain en drummer Chris Contes. Van vroeger zijn alleen gitarist Greg Losicero en bassist Matt Camacho over. En nu is het afwachten op de volledige plaat. Verbindend staat het brioge in Dynamo te Eindhoven. En op 10 augustus op het Alkertwest Festival in Kortrijk. En dat was het Metal Nieuws weer voor deze week. Dat was kort. Ja, dat was een korte. Ja. ja. We moeten ook uh, opzieten. We moeten moet we hebben we nog tijd? Of moet, kan we, we, we hebben nog... niet heel veel tijd meer. Volgende nummer. Ik ken er maar één nummer van vinden. Ik ja. stelde ja. Rembrandt. Mooie clip. Leuke clip. Cosmic Force. Volgens mij een nieuwe band. Ja. Of niet. Oh, Anders is er weinig van te vinden. We gaan hem hier starten. Daar komt ie Alright, oh, tot zo in het uh, tweede uur met Eeuw, uh, meer metal en death, me, uh, death and black yeah. metal. Sorry. <coughs> ja, dat dus.